Radio, radio, radio, lucht. En ja, dan moet je zelf maar kijken dat je die wilt opnemen of niet. Ja, dat zijn de mooie dingen. Dat is goed, ja. Of het waar is, weet ik niet, want het is voor mijn tijd. Waar kwam dat belletje vandaan? Ik doe maar even wat, hè. wel meegenomen om te laten zien mm -hmm. hoe ik dat had bedacht met dat programma. Ja. Mm -hmm. Het hele programma gaat over het provinciehuis. Ja. Dus dat is het thema. Ja, dus is eigenlijk het kader waarbinnen het hele programma zit. En dat kun je eigenlijk ook bijna als, je bijna voorstellen als een, als een bouwtekening. Mm -hmm. Dus een, je hebt een bouwtekening En als je een bouwtekening hebt, dan kun je daar dan aflezen van waar de ruimtes zich bevinden. Bijvoorbeeld mm -hmm. van nou, hier is de grote hal en hier mm -hmm. uh, zijn de trappen en mm -hmm. hier kun je naar boven. Mm -hmm. Nou, het gaat ook over de, echt de beleving van de ruimte. En dat probeer ik ook wel in mijn werk uh, te weerspiegelen. Het is altijd een spel met de ruimte. Mm -hmm. Ja, en die ervaring, die wil ik overgeven aan de luisteraar. Dus het gaat ook over die, beleving. die ervaring, die beleving. En de luisteraar mee laten ervaren. Ja, ik neem de luisteraar mee door dat gebouw. Als ja. Een soort ja, wandeling. Wat je ook terugvindt in mijn werk, is de manier waarop uh, met materiaal wordt omgegaan. Ik werk zelf met uh, pure materialen. En dat hoor je ook terug in de muziek. Er zit uh, uh, muziek in met alleen akoestische instrumenten. Ja, ja het okay. is echt... Wat het is, is het. Ja, dus het is puur provincie. Hè? Ja, dat, dat zie je dan ook weer terug bij de architect. Hij... Uh, gebruikt alleen de pure materialen. Hij gebruikt steen en staal en glas. Maar dat hele pure, mm -hmm. dat zie je in mijn werk, dat zie je in het gebouw, dat hoor je in de muziek. Dat komt helemaal uh, overal weer terug eigenlijk. Ja. Mooi. Ik vind het erg leuk om hier te werken, in de zin als ik kijk naar het gebouw en ik hou van mooie dingen en van cultuur en, en kunst, dat vind ik prachtig. En ik vind het ook heel fijn dat ik daar nou de zorg voor heb, dat vind ik echt vind ik hartstikke leuk. En ik vind gewoon het gebouw vind ik sowieso geweldig, dus daar vind ik het ook leuk om over te vertellen, dat klopt. En als ik dat dan op een leuke manier doe, dan is dat mooi meegenomen. Ja. Dit gebouw is, in, hier klikt trouwens ook nogal, denk ik, in 1994 opgeleverd. En toen hebben we aan Anja Maas onder meer gevraagd om voor hier tot wel te ontwerpen. Anja Maas werkt veel in glas. En wat je daar voor je ziet, met glazen platen met de vlakken in blauw en geel en rood en oranje en groen, dat heet schuivende panelen. Als je er hiervoor staat, in ruststand, dan past het precies als een puzzel in elkaar. Maar ga je nou een stukje verderop staan, hierboven. Dan past de puzzel niet meer. En het idee van Arjen Maas is dat eh, het innemen van een ander standpunt geeft een ander inzicht. Dus het is ook een beetje een politiek verhaal wat zij vertaalt in het kunstwerk. En verder zijn het inderdaad de primaire kleuren, tenminste, een ervan, die gewoon perfect passen bij het gebouw. En in de late fase, om het toch nog groter te maken, is er op een aantal plekken bij naast de kantoren overal een glazen ruit aangebracht in de kleuren die daar ook in zitten. Rood, blauw, geel, dus zo zie je het eigenlijk in het hele gebouw terug. Anja Maas, met een We hebben hier een aantal uh, wandkleden in huis. Hier is er een van. Die zijn allemaal dezelfde afmeting en zijn ooit eens een keer bedoeld om in, uh, in de kamers van de gedeputeerde te maar op een gegeven moment ja, dat was het te donker en de zon en dus zijn ze allemaal naar de gang gegaan. En, uh, ja, in de periode toen het gebouw neerzette in 1971 toen was de textiele kunst helemaal in. Dus er waren toen ook veel kunstenaars die zich daar mee bezig hielden en dat is hier in terug te zien. Er is ook een boek en het heet Een harnas met een zachte voering. En het haarnaas is het staal het met het beton van dit gebouw en de zachte voering, Er zijn die was Ja, Dit is heel erg verkleurd. Er was eerst veel donkerder. En hij heeft ook een bepaalde kamer gegaan, altijd met uh, volle zon erop. Dus die heb ik nu verplaatst, want anders heb ik straks helemaal geen wandpeet meer op. Nou, glazen, dit is dan heel technisch toegepast, wat ik zelf heel mooi vind. Hè? Gewoon een wand, helemaal van glazen, glazen panelen. Heel licht, heel ruimtelijk. Overigens een typische... Uh, Typisch iets van een architect Maaskant, als je gebouwen van hem ziet, die vertonen allemaal dit beeld, veel vaak, met die glazen stroken en met dat, dat mesverwerk, die combinatie daarvan. je daar ja. Ik laat zo een aantal dingen zien. En dan komen we zelf wel op een gegeven moment in dat uh, depot terecht. Ik heb het al lopende waarschijnlijk hele verhaal een beetje verteld. Onze deur van Toonslegers. Die weegt 3,5 ton. En toen het gebouw neergezet is, toen is er door uh, alle gemeente gemeenten geld gegeven aan de provincie om daar iets uh, in of andere kunstwerk van te maken. Ik geloof dat drie gemeenten niet mee hebben gedaan. En het kwam toen neer op een dubbeltje per inwoner. Het verhaal werd er wat er wordt verteld over het ontwerp <coughs> is als volgt. Toen hier gebouwd werd, was hier een, een, een bouwterrein met allemaal uh, ja, heel ongelijk en uh, bulten. Open zand en zo meer, plassen water. En dat beeld dat heeft die toonslegers vertaald in dit. Alleen hij heeft het recht in plaats van liggen natuurlijk. En als je de, zaak, als je de deur opendraait dan zie je op de kop van de deur zie je dan, eh, de spreuk staan. Een zaak die draait in voor en tegen. En dat is natuurlijk eh, niet alleen voor de deur, maar dat geldt ook voor de politiek. Hè. Het kan eh, een zaak die draait in voor en tegen. Sea Lakes. Dit is een, uh, de, wij noemen het hier de waterval. Het is uh, ongeveer 10 meter hoog, het zijn allemaal strengen in verschillende kleuren. Uh, dit was ook een interessante opgave toen we hier uh, gingen verbouwen, want dat, ja, dat moest hier weg. En hoe deed het nou, hè? Om het nou? Toen heb ik het helemaal uh, gefotografeerd. Het is helemaal uh, op het tekening gezet hoe het precies heen. En toen eh, heb ik allemaal grote PVC-kokers eh, gehaald. En al die strengen in één voor één losgemaakt en in die kokers geschoven. Dat had ik beneden in de kelder een atelier ingericht, speciaal. En Trudy Langeveld met een aantal collega's, die hebben toen het toen helemaal schoongemaakt. Eh, stofzuigen en waar het kapot was hersteld en zo meer. En na afloop van de verbouwing hier, toen hebben we het allemaal weer één voor één, heel voorzichtig met de foto's in de hand weer teruggegaan. Het is ook van Karel Appel. Dat is geschonken door de aannemers die hier het gebouw weer gebouwd hebben. En het gerucht gaat dat hier ooit eens een schilder die hier gewoon werkt. De dag van hé, hey, dat is een beetje vies, dan zal ik het even bij schilderen. Of het waar is, weet ik niet, want het is voor mijn tijd. Thank you. In de in. ik weet niet waar hij die... over het gebouw, die staat boven, die ja. neemt zo'n uh, zo vrachtwagen die hier heilig uh... is Draaideur, ja, dat is toch vrij leeg, het is vrij kaal daar. Soms gaan dan die deuren... Wat ik de meerwaarde van kunst vind in het gebouw hier is dat het een verhoging van de kwaliteit van het gebouw is. En in de werkruimtes, daar ben ik persoonlijk van mening, als je een werkruimte op een aangename manier aankleedt, Dat je daardoor dus een prettige werksfeer creëert, dat je daardoor ook betere werk veegt. Ik denk echt dat dat, er is ooit een onderzoek gedaan trouwens, naar hier, naar de universiteit uit Nijmegen. En dat is natuurlijk nauwelijks meetbaar. Maar ik denk dat gewoon een, een, een omgeving die inspirerend is, zeg maar, bevorderlijk is om goed werk te verrichten. Even een paar sleutels pakken. van de Koude Oorlog. Toen was dit bedoeld als, als een scheldkeld. Er konden ongeveer 300 man in, 300 mensen. En als je nou. Je ziet hier ook allemaal op deuren. Dan kun je een heel sluissysteem. En als er nou een atoomval geweest zou zijn. Ik kwam van buiten hier naar binnen. Dan kun je hierin lopen. Dan kun je al die kleren hier ingooien ingooien. Dan komt het ergens strijk dat het. Terecht. kun je hier douchen. En dan hier. Mensen hebben schone kleren. En dan kun je hier verder de ruimte in, zodat die geen uh, atoombesmetting mee naar binnen brengt. De hele grote kelder die zijn we aan het verbouwen, of die gaan we verder verbouwen. om, uh, ja, Die hele functie uit de tijd van de Koude Oorlog daar, uh, is niet meer nodig. En ik ben begonnen om hier een uh, ruimte te bouwen om de kunst te beheren. En nou, ik heb hier uh, een ruimte gemaakt waar ik mensen ook kan laten zien wat we in huis hebben. Het is, er uh, hangt hier heel veel uit uh, de BKR tijd. jaren ja, 80 en zo, ja, of ja, jaren, jaren 70, jaren 60. Um, nou, dit is eigenlijk maar een klein deel van de collectie, maar het meeste hangt gewoon uh, op de werkkamers. Nou, dan heb ik hier nog een aantal uh, laars met allerlei foto's en zo meer. Ik heb hier bijvoorbeeld een collectie foto's van Piet en Blanke. Die geven een, een, een, een, een tijdsbeeld van de jaren 70, de jaren 60. Nou, dat, is gewoon, dat, is, dat is prachtig. Maar zo heb ik ook heel veel foto's van Ante van, van, van Even kijken of ik hier een paar heb om die te laten zien. Dit is denk ik hier ergens in de buurt aan de Langstraat zo te zien, maar je ziet hier aan de Zandweg dat het natuurlijk toch wel alleen een tijd geleden is dat de foto gemaakt is. Nou, hier woont blijkbaar iemand en dit uh, houten ketje met hier een bedstee. Nou, er staat alleen een registratienummer op en hier staat nog wat, ja. <tossimus> nou, daar is dus nog een klus om site te zoeken, wat, wat is dit nou allemaal. Dus ik, ik ben bouwkundige en... Uh, van oorsprong heb ik in elk geval qua vaak niks met kunst, maar ik ben gewoon, ja, het is gewoon persoonlijke belangstelling. En omdat ik een paar jaar terug is die hele grote verbouwing geweest toen moest met al die grote kunstwerken moest iets gebeuren. Nou, en toen kreeg ik vraag van God, wil jij de regelen? Dan vond ik natuurlijk heel leuk. En toen heb ik daar heel veel tijd en energie in gestoken om dat goed te doen. Nou, en dan krijg je contacten met allerlei mensen uit de kunstwereld en dat kwam gewoon tegen het Zullen we weer naar boven gaan? Nou. Leuk werk. Ik ga je eruit gooien? Ik loop met jullie mee naar buiten. Let me see you dance. New coat, huh? That's nice. Did you buy it? Yeah, right. That bitch motherfucker again <laughs> You know who I'm talking about <laughs> That slick back patty All the goldies now <laughs> Don't try to play me for yesterday's fool <laughs> Cause I'll slap your ass Into the middle next week It might be little, but it's loud. het belletje was wel leuk. Waar kwam dat belletje, van kwam het belletje vandaan? Boven. Ah, dan gaan we even op zoek naar een belletje. Vandaan. Voilà. Ja, Misschien wel beter dan jaar? Ja. Wel wel ja. Het is wel veel moeite gekost. Maar <laughs> we hebben het voor elkaar. Volgens mij gaat elke ronde wel beter. Ja, want dat... Nee, we zijn er al. Ja. dat is nog. Belletje, belletje. Dat was wel leuk. Daar kwam een belletje gaan we vandaan. Ja. Uitzendingen van Radio Lucht zijn ook te beluisteren op myspace.com/radiolucht. de avond. 14 weken lang, 15 studenten beeldende kunst, losgelaten op de radio, weggeluid je het materiaal, tussen 11 en middernacht luistert u naar de lucht. beeldende kunst op de radio. Vanavond gemaakt door Katja Nieuwenhuizen. Aan dit uur werkte mee Kees Meijs, kunstcoördinator van het provinciehuis. Soundscape Natuur rondom het gebouw Hanneke Kolen. Ronald Saais op het orgel. Hoorspel, Han van Haren. Stemmen, Larissa, Peggy en Seid. Dankjewel, Nathalie Abbing en Meike Jonge voor het meedoen en meedenken. Dit was Radio Lucht. Tot volgende week!